Het NOS-journaal. Hallo Duivéné de Wit. Goedemiddag. Syrische regering meldt terugtrekking troepen uit steden. Rotterdam herdenkt bombardement Tweede Wereldoorlog. En rustiger reistijl door digitale flitspalen. Dan het weer wisselend bewolkt. Met in het oosten kans op wat buien. Middagtemperatuur tussen 14 graden aan de kust en 17 in het oosten. Ook morgen buien en een paar graden frisser. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het Syrische leger is zich aan het terugtrekken, althans dat zegt de Syrische regering. De militairen zouden al weg zijn uit de zuidelijke stad Daraa... en bezig zijn met het verlaten van de kuststad Baniyaz. Maar volgens getuigen klopt er niks van en zijn er in Baniyaz nog altijd honderden militairen. Gisteren werd in onder meer Daraa, Baniyaz en Damascus nog geschoten... op demonstranten die het vertrek eisen van president Assad. Daarbij zouden zeker zes doden zijn gevallen. De minister van Informatie heeft aangekondigd... dat er de komende dagen een nationale dialoog zal worden gevoerd. De bedoeling is dat president Assad gaat praten met delegaties van het volk. Maar wie er dan in die delegaties zitten, is niet duidelijk. De christelijke identiteit van de ChristenUnie... moet veel nadrukkelijker naar voren komen. Dat is duidelijk geworden op het congres van de partij in Ede. Maar een echt stevig debat over de koers van de partij... kwam niet echt van de grond. Politiek redacteur Margreet Boer in Ede. Margreet, waarom kwam die discussie toch niet echt los? Nou, je merkt dat de partijleden niet gewend zijn om in het openbaar te debatteren. Er is de laatste tijd in kranten op radio en tv heel veel aandacht geweest... voor de onvrede binnen de partij. Veel kiezers zijn weggelopen bij de ChristenUnie bij de laatste verkiezingen. Vooral ook de trouwe ChristenUnie-aanhang herkende zich niet meer in de partij. Toen is er een evaluatierapport geschreven. Er is gezocht waar ging het mis bij de ChristenUnie. Nou, daar kan dus vandaag over gediscussieerd worden en dan blijft het toch heel erg mat. En het lijkt erop dat men voor het oog van camera's en microfoon... Gewoon ...geen zin heeft om openlijk een debat te voeren over de koers van de partij. Er is al heel veel over gezegd en geschreven de laatste tijd... ...en het lijkt erop dat men hier toch geen zin heeft om een negatief beeld uit te stralen. En uh, ja, Het is duidelijk nog geen uh, discussiepartij, de ChristenUnie. Nee, Weinig debat dus, maar waar spitst die kritiek zich dan op toe eigenlijk? Nou, Het is eigenlijk een discussie die al wel vaker binnen het tienjarig bestaan van de ChristenUnie eh, gevoerd is. Is de partij nou links of is de partij nou rechts? Verwacht de partij niet teveel van de overheid. Maar nieuw is de vraag eh, hoe moet de ChristenUnie omgaan met de PVV? Nou, luister even naar wat reacties uit de zaal vanochtend. De links-rechts discussie is een discussie die nog steeds gevoerd wordt binnen de ChristenUnie. We hopen dat we die discussie niet meer in de pers gaan voeren. Maar dat we als bestuur nu eens een keer zeggen we zijn gewoon christelijk. Ik meen wel dat de identiteit onvoldoende zichtbaar was... en veel te sterke nadruk lag op de sociale thema's... waardoor we een links-imago kregen. Ja, die links rechts discussie schieten wij soms niet door in onze ijver. Misschien zelfs ook al met het elektronisch kinddossier. Moeten wij niet ons afvragen of we voor al die zaken... wel de overheid in willen schakelen? Volgens mij is een herijking op dit punt wel degelijk nodig. We hebben sterk de indruk dat er geen evenwicht is... in het bestrijden van de PVV. De vraag kan zelfs gesteld worden of D66 niet minstens zo erg is als de PVV. De PVV discrimineert islamieten. D66 discrimineert christenen. Wij pleiten een gouvernementele benadering waarin we geen onderscheid zien tussen PVV en D66. Wij vinden toch wel dat er een heel erg sterke, eenzijdige anti-PVV-houding is. Een christen hoort niet rechts te zijn. Het hart van de christen hoort links te zitten. In deze samenleving in Nederland en Europa... waar het hart harder hardst wordt... wilde ik graag dat signaal nog aan de ChristenUnie meegeven. Dankjewel. Ja, dat waren wat reacties uit de zaal vanochtend. Uh, het partijbestuur gaat niet echt inhoudelijk in op die links-rechts discussie. Wel zegt het bestuur, de ChristenUnie is gewoon geen partij van one -liners. Er zal altijd genuanceerd gesproken worden over allerlei kwesties. Ook als het over de islam gaat. Maar waar het bestuur wel heel duidelijk in is... dat is dat de ChristenUnie zich de komende tijd heel duidelijk moet positioneren... als een bevlogen christelijke partij. Nog één ding, Margreet. Hoe lang uh, duurt het congres nog? Nou, het is nu pauze en dan begint het middagprogramma. En daarin is toch het wachten op de afscheidstoespraak van André Rouvoet, de politieke leider van de ChristenUnie, vanaf 1994 al in de Tweede Kamer. Hij neemt vandaag afscheid van zijn achterban. En de toespraak van de nieuwe man van de ChristenUnie, de nieuwe fractievoorzitter Ari Slob. En dat is allemaal later deze middag. Margreet Boer in Ede. De FNV wil op korte termijn het overleg hervatten over de toekomst van de pensioenen.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 Is het niet de keuze voor of zekerheid of eh, voor indexatie? Ze kunnen alle twee. We hebben een onderhandelingsinzet en wat mij betreft kunnen de onderhandelingen weer van start gaan. De bedoeling is om dan om tafel te gaan met de andere bonden, de werkgevers en minister Kamp, en te praten over wat wordt genoemd de punten van aanpassing. Dit is het NOS-journaal. Het Onno Duivenet de Wit.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 Automobilisten zijn rustiger gaan rijden sinds 2007... toen de digitale flitspaal werd ingevoerd. Landelijk verkeersofficier Willy Bord-Vrijsen over hoe dat kan. Nou, wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan... is gekeken naar de effecten... van als je analoge flitspalen gaat vervangen... Uh, uh, voor digitale flitspalen. En dan blijkt inderdaad dat opvallend is dat hoewel een uh, digitale flitspaal uh, eigenlijk vier keer meer beschikbaar is, die staat langer aan, je hoeft geen rolletje te vervangen, maar dat je na verloop van tijd ziet dat het aantal overtreders eigenlijk maar met een factor 2 uh, toeneemt uh, sinds uh, de analoge palen zijn is vervangen. Uh, en daar zijn we op zich uh, blij mee, want ons is het natuurlijk allemaal te doen om het gedrag van die weggebruiker te beïnvloeden. En dat lijkt het effect te zijn. Ja, mensen passen hun rijgedrag dus aan. Hoe lang ja. duurt dat eigenlijk? Nou, dat weten wij niet heel precies, maar wat we wel weten is dat op het moment een, uh, een analoge flitspaal vervangen is voor een digitale, dan zie je in het begin het effect... Dat uh, er meer overtredingen worden geconstateerd. Uh, maar na verloop van tijd uh, wordt dat regulier. Dat zien we eindelijk over de bandbreedte. En dan komt die verdubbeling in beeld. Overigens, overigens is het niet helemaal een verdubbeling. Het is iets minder dan, uh, dan die verdubbeling. Maar het komt erbij in de buurt. Nog één vraag. Uh, we hebben ook trajectcontroles. Hè? Mensen worden op een begin- en eindpunt uh, met een afstand van een aantal kilometer geflitst. Uh, Rijdt te ja. snel. Uh, dan ben je altijd de klos. Um, wat is het verschil eigenlijk? En waarom kiezen voor het ene systeem of het andere? Ja, dat, uh, dat is goed dat u dat vraagt. We kijken natuurlijk goed welk uh, weg, welk handhavingsmiddel nodig is. En het is zo dat je op het hoofd snelwegen, net op de autosnelwegen... eerder uitkomt op het trajectcontrolesysteem. Die mogelijkheden liggen er ook. Uh, het is ook een ver systeem. Mensen weten... Als ze uh, een bekeuring krijgen dat ze ook echt uh, boven de snelheid hebben gezeten. Maar het is een beetje afhankelijk van de situatie uh, van welk middel je waar inzet. En dan kom je in steden en provinciale wegen, want daar staan die flitspalen toch veel eerder uit uh, op een roodlichtlocatie uh, of op een uh, traject in een bebouwde kom waar je met een flitspaal effectiever bent dan een trajectcontrolesysteem. Als dat al mogelijk zou zijn. Een Iraanse vrouw mag voorlopig nog geen zwavelzuur in de ogen spuiten... bij een man die dat ook bij haar heeft gedaan. Justitie in Iran heeft de vergeldingsactie voor onbepaalde tijd uitgesteld... meldt het Iraanse persbureau Isna. De vrouw zou eigenlijk vandaag haar actie in een ziekenhuis in Teheran mogen uitvoeren. Ze kreeg zelf in 2004 zwavelzuur in haar gezicht gespoten... omdat ze huwelijksaanzoeken van de man bleef afwijzen. Sindsdien is ze blind. De islamitische wetten staan toe dat een slachtoffer van een misdrijf met gelijke munt terugbetaalt. De man zou wel moeten worden verdoofd voordat hij het zuur in zijn ogen krijgt. Juri van Gelder en Jeffrey Wanners hebben bij wereldbekerwedstrijden turnen in Moskou brons gehaald. Van Gelder werd derde aan de ringen, Wanners pakte het brons op het onderdeel vloer. Later vanmiddag komt Epke Zonderland nog in actie op de onderdelen rekstok en brug. En Venus Williams neemt niet deel aan Roland Garros. De Amerikaanse tennister heeft nog altijd te veel last van een heupblessure. Williams heeft al sinds januari... toen ze in de derde ronde van de Australian Open geblesseerd raakte... niet meer gespeeld. Gisteren maakte ook haar zus Serena bekend... dat ze niet aan het Grand Slam toernooi in Parijs deelneemt. Een voetblessure speelt Serena al sinds vorige zomer parten. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. De Syrische regering zegt dat het leger wordt teruggetrokken uit de steden... Rotterdam herdenkt het Duitse bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. En digitale flitspalen zorgen voor een kalmere rijstijl bij automobilisten. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in Bedrijf.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 Kijk op zilverenkruis.nl slash zorgregelaar. De zorgregelaar, dat is de plus van Zilveren Kruis. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is bij de afwit Zaandijk maar één rijstok open. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Op dit moment is de politie bezig met een onderzoek. Op de andere rijband staat een kijkersvielen van twee kilometer... Het heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A8 richting Zandam. voor kloopend Zandam 2 kilometer. En het verkeer in het zuidwesten van land onderweg naar Antwerpen... kan beter omrijden via Roosendaal, Bergen op Zoom... want op de Belgische 1.19 is er veel vertraging door werkzaamheden. En omdat de A20 in regio Rotterdam dit hele weekend is afgesloten... in beide richtingen tussen de A13 en de A16... is het rijden op de A16 richting Rotterdam... dan staat voor het Klopert-Debrechtseplein 2 kilometer.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 Over een klein kwartiertje gaan we het naar aanleiding van de kunstbeurs Art Amsterdam... over de wereld van de galeriehouder hebben. Daarna, ja, het vliegt vandaag echt alle kanten op... bespreken we de kopzorgen van de bakstenenfabrikanten in ons land. En we besluiten dit uur met Willem Overbos en de belangrijkste MKB-nieuws. Na twee uur gaan we zaken doen in en met China... maar we beginnen met de vraag hoe je als bedrijf je kosten in de hand kunt houden. Precies, want uit onderzoek van het adviesbureau KPMG blijkt dat West-Europese bedrijven tijdens de economische crisis... verkeerde bezuinigingsmaatregelen hebben genomen. De 525 financiële bestuurders van de door KPMG ondervraagde bedrijven... verwachten namelijk dat de geschrapte kosten weer in rap trempel terug zullen keren, zo gauw de markt weer aantrekt. Hoe kun je dat als bedrijf nu beter in de hand houden? Gaan we al bespreken met Jasper de Gouw... verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van het onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, 525 uh, financiële bestuurders in negen Europese landen zijn ondervraagd. Die gaan we gewoon zo maar antwoorden ook op dit soort vragen eigenlijk? Ja, natuurlijk worden ze gebeld door uh, namens KPMG... en zijn het vaak ook bestaande relaties van KPMG... Uh, en er uh, was een hele uitgebreide uh, uh, vragenlijst opgesteld. En uh, daar kregen wij deze antwoorden op. Precies. Inderdaad. En de titel van het onderzoek dat is uiteindelijk geworden de kostenboemerang. Nou ja, dat zegt het al. Geen goed nieuws voor die bedrijven. Nee, wat je typisch ziet is wat de ondernemingen gedaan hebben. In Bijna een soort paniekreactie hebben ze eigenlijk de kaasschaaf op de onderneming gezet. Uh, snel zeg maar, hun kostenniveaus teruggebracht op, het, op de nieuwe economische realiteit. Aangepast aan de nieuwe volumes. Maar ze hebben niet echt zeg maar, structurele maatregelen genomen om de onderneming ook echt efficiënter te maken. Maar wat is er dan mis met die kaasschaaf -methode? Nou, wat je nu dus ziet, zo, nu als zo meteen de vraag weer gaat aantrekken... dat die kosten eigenlijk weer net zo snel weer terugkomen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als diëten. Als je niet structureel je levenspatroon aanpast... dan weten we ook dat bed-en-been-dieet... dat je toch weer snel op je oude oh, gewicht terug zou komen. Het yo, yo effect ja. ja. Maar wat zijn nou de algemene conclusies... die jullie uit dat uh, verhaal getrokken hebben? Is dat puur en alleen van de kosten komen weer terug? Ja, dat is, het is een vrij uitgebreid onderzoek geweest. En wat we zien is dat de maatregelen met, uh, met name zijn getrokken op personeel en personeelsontslagen. Men heeft uh, de investeringskraan op nieuwe automatiseringstrajecten stopgezet. Men heeft niet meer geïnvesteerd in marketing. Alle dingen die vrij makkelijk, zeg maar te saneren zijn, die zijn gesaneerd. Maar men heeft niet zeg maar, de tijd genomen... om echt structureel verbetering in de ondernemingen aan te brengen. Maar dat is toch wel logisch. Je reageert op de marktsituatie. Een van de eerste dingen, en dat is je grootste kostenpost... is natuurlijk personeel, dus daar bezuinig je op. Tweede is natuurlijk marketing, ook daar bezuinig je op. Als het beter gaat, is het toch verstandig... om weer meer handen aan de ploeg te hebben... en weer meer marketing in de bedrijven. Dat is toch eigenlijk zo logisch als wat? Ja, maar het is ook wel een beetje een gemiste kans. Want als je toch door die pijn heen moet van saneren... waarom saneer je dan bijvoorbeeld niet... Uh, een, een niet zo winstgevende productielijn weg. Of een, een, een bedrijfsonderdeel was het gewoon sowieso al minder ah, ja. rendeerd. Dus in plaats van zeg maar gewoon de kaasschaaf over de volle breedte van de onderneming te zetten... was het waarschijnlijk verstandiger geweest om eerst even goed je huiswerk te maken... van uh, welke businesssegmenten willen we nog wel in zitten... welke bedrijfsproductielijnen willen we absoluut meer door... En wat zijn de minder renderende? En probeer dan die minder renderende weg te snijden. Kortom, de vraag, de centrale vraag: waar zit het mis in mijn organisatie? Is tijdens al die, die tijd niet gesteld. Is dat ongeveer de crux? Nou, wat we, dat was een van de andere conclusies van ons onderzoek: is dat ondernemingen dat eigenlijk ook maar beperkt weten. Er is heel veel informatie binnen organisaties aanwezig. Uh, maar waar nou, wat nou echt zeg maar, de kostprijs bijvoorbeeld van een product is... of welke bedrijfsonderdelen nou wel of niet goed renderen... dat is niet altijd zo evident. Dat is toch heel raar. Je zou toch zeggen dat bestuurders van grote bedrijven... die 600 juli hebben ondervraagd, dat die wel degelijk weten... waar het zit met hun, uh, hun, hun kostenanalyse? Uh, wat, wat heel opvallend is, is dat zeg maar, de, de, de complexiteit van met name... die wat grotere ondernemingen ervoor zorgt... dat er niet altijd evenveel transparantie is over waar het geld wel of niet wordt verdiend. Maar even concreet, meneer Unilever weet niet wat het kost... om een potje mayonaise te maken. <laughs> nou, dat weten ze wel. Maar de vraag is of ze dat echt zo... alle componenten die in die kostprijs zitten of ze goed begrijpen in welke mate dat zeg maar, vergelijkbaar is met andere ondernemingen... en of ze daar zeg maar, best in klas zijn of niet best in klas. En dat komt zeker bij die grote ondernemingen... waar veel uh, kosten worden gecentraliseerd... en worden doorberekend via allerlei complexe doorberekeningsmechanismen. Dat vertroebelt in feite zeg maar, het beeld wat nou de werkelijke wensgevendheid is... van een bepaald product. En hoe zouden ze dat volgens u moeten verbeteren? Nou, dat, dat is natuurlijk gewoon een stukje data-analyse. Uh, en dat kost gewoon tijd en, uh, en, en een gestructureerde aanpak. Uh, en, maar, maar daar moeten ze gewoon tijd in investeren. En wij helpen onze, onze klanten daar ook mee om dat, die analyse, zeg maar, die transparantie uh, te krijgen in hun cijfers. En op die manier de juiste keuze te maken. Bet betekent dat dan ook dat binnen het bedrijf veel meer mensen op de hoogte moeten zijn van al die verschillende componenten. En daar, en daar dus ook het oog op houden? En dat was een van de andere belangrijke observaties van, uh, van ons onderzoek, is dat uh, als ik het dan even relateer naar de Nederlandse ondernemingen in, de, in, de, in het onderzoek, is dat heel typisch voor de Nederlandse ondernemingen is dat ze vrij snel uh, zeg maar, hebben ingegrepen op de kosten. Uh, de, maar da en dat die ingrepen met name kwam vanuit het topmanagement. Het topmanagement heeft gewoon vrij snel gezegd, we willen gewoon 20% van de kosten weg. En die hebben dat eigenlijk redelijk directief vanuit het topmanagement gewoon in de organisatie uitgezet. Daardoor hebben ze dus snel gehandeld, is er ook snel zeg maar, die kaasgraven opgezet. Maar als je zo'n managementstijl hanteert, dan zie je dus dat zeg maar, de verantwoordelijkheid om kosten te besparen... niet zeg maar, op het middenmanagement en op de mens bij de mensen op de werkvloer zit. Die zeggen gewoon, oh, joh, dat doen ze daarboven en ze zoeken het ook maar uit hoe ze het krijgen. Wij horen het wel, nou, er gaat wat mensen weg en dat was het. Precies. Ja. In, onze, in de landen om ons heen, bijvoorbeeld in Duitsland... Is, is het eigenlijk op een hele andere manier gegaan... die saneringen tijdens de recessietijd. Daar is het veel meer zeg maar, uitgezet in de organisatie. Die verantwoordelijkheid is gewoon naar beneden gedoet... naar het middenmanagement. En daar zien we dus nu ook uit de antwoorden van, van de, de ondervraagden... dat zeg maar, het beseft dat je structureel altijd zeg maar, steeds een beetje beter... scherp aan de wind moet zijn ten aanzien van je kosten veel meer gedragen wordt op de werkvloer, bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk... dan dat het in Nederland is. Maar hoe gebeurde dat dan concreet? Werd daar het middelmanagement bij betrokken van... geef zelf eens aan waar je denkt dat het lekker in je organisatie zit? Of ja, geeft u eens voorbeelden? Hoe gaat ja, dat Ja, nou, typisch is dat uh, het topmanagement al zegt van... Nou, we willen 100 miljoen besparen. Ja. En dat knippen ze dan in 10 stukken. En ja. dan stoppen ze 10 miljoen bij dat divisie 1. Dat is die kaanschaafmethode van nu. Nee, dat is zo dat het in Duitsland is gegaan. En dan zeggen ze gewoon, oké, okay, 10 miljoen is de target voor divisie 1... En dan laten ze die verantwoordelijkheid om die 10 miljoen te besparen... laten ze dan bij divisie 1 liggen. Of op de afdeling 1. Of een, en die zoeken dan zelf maatregelen om die 10 miljoen te besparen. En waar het typisch in Nederland was, is dat ze gewoon gezegd hebben... nou, we gaan gewoon overal, we moeten gewoon 10% van het personeel uit. En werd die beslissing eigenlijk genomen voor die divisiemanager of die afdelingshoofd. En die betrokkenheid die dus gecreëerd wordt in het middenmanagement... om zelf te beslissen hoe die bezuinigingen moesten gebeuren... dat is dus blijvend na de crisis, zeg ik. Nou, het, het helpt je wel om een bepaalde cultuur te creëren in een organisatie... dat men altijd bezig is met het met steeds efficiënter maken van de organisatie. En Het is misschien ook wel een beetje onze zeg maar, handelsmentaliteit in Nederland... dat zodra zeg maar, de druk van de kosten een beetje weggaat... dan als zo meteen de vraag aanneemt. Om dan gelijk allemaal weer zeg maar, heel ondernemend bezig te zijn... en, en met name zeg maar, te focussen op de groei. Ja. En uh, Wij vermoeden dus ook bij, dat bij de meeste Nederlandse ondernemingen... omdat die, die, die, die cultuur van continu kostenbesparen niet echt bestaat. Uh, Zometeen is de vraag aantrekt dat iedereen weer snel bezig zal zijn om nieuwe business te genereren. Maar dat zou natuurlijk in een grote geheel dan heel erg zichtbaar moeten zien. Namelijk simpelweg dat productiekosten in Nederland hoger zijn dan in de omringende landen. Is dat zo? Nou, het is natuurlijk ook wel een beetje zo dat wij niet echt heel erg veel maakindustrie hebben in Nederland. Zeker niet als je het vergelijkt met een land als Duitsland of Frankrijk. Uh, dus en wij zijn natuurlijk ook een handelsnatie die altijd op zoek is gewoon naar, naar nieuw zaken doen in het buitenland of een nieuw productsegment opzoeken. Maar, maar wat een uh, interessante fenomeen is, is dat uh, ook in de recessietijd zijn ook met name de, de, de verkoopprijzen sterk gedaald. En veel ondernemingen hebben hun verkoopprijzen laten dalen om in feite hun marktaandeel vast te kunnen houden. Dus je zit nu in een situatie dat uh, de verkoopprijzen lager zijn geworden, dat de consumenten daar ook gewend aan zijn geraakt dat een groot gedeelte van de kosten die je gesaneerd hebt... weer terug zullen komen, omdat die maatregelen niet duurzaam waren. Ja. Nou, als daar dan ook nog eens een keer bij komt... dat alle grondstofprijzen op dit moment aan het stijgen zijn... dan ga je zo meteen als onderneming wel groeien in volume... maar wel tegen veel lagere marges. Die marges blijven helemaal onder druk. Ja. Ja. Maar goed, is het ergens ook niet logisch... dat bedrijven toch weer een beetje uh, uh, nou, blij zijn... als het allemaal weer een beetje aantrekt... en uh, zich dan even niet bezighouden met die bezuinigingen? Als je, als je bedenkt... hoe ongelooflijk impopulair je jezelf dan hebt gemaakt... als je misschien, zoals in Nederland, top-down... zoveel bezuiniging hebt doorgevoerd, ja. zo hard. Nee, is, dat is absoluut waar. Dat, we zien echt een soort uh, saneringsmoeheid zeg maar, bij ja. ondernemingen. En, en zodra zeg maar, de gelegenheid er weer is om, om te focussen op groei... dan zal men snel die, ook die, daar, dan weer die automatische reactie naar groei maken... Ja. En dan, gaat, ja, dan zal het weer een beetje. Krijg je het applaus weer van je medewerkers? Ja, precies. En dan je, je zal dan ook zien dat iedereen weer gewoon veel gaat investeren in sales en marketing. Dat de RD-pipeline weer over, open gaat. Maar de, ook dat is natuurlijk geen maatregel om structureel zeg maar, ieder jaar weer een beetje kostefficiënter te worden. En uiteindelijk zeg maar leader te worden in plaats van uh, volger. Ja, dat vinden jullie. Maar vinden die bedrijven dat ook? Dat is natuurlijk de boeiende vraag. Nou ja, uit de, de ondervraagde komt... Hè, dat, ze in vijf, dat men verwacht dat 95% van de kosten die gesaneerd zijn... binnen nu en 18 maanden weer terug zullen komen op het niveau waar oh, ze waren. Dat geven ze zelf aan. Dat geven ze zelf aan en dat is natuurlijk wel een schrikbarend aantal. Nou ja, wel ja, precies. En wat <sus> verbazingwekkend is eigenlijk dat je in zo'n onderzoek... wat toch ja, dus ook mensen die door u ingehuurd zijn, die die mensen bellen... dat je eigenlijk zo'n resultaat eruit krijgt. Want het is toch een vrij behoorlijke openhartigheid. En je geeft jezelf ook nog een buffet van overmogen. Ja, nou, wat wij veel horen is dat men wel graag zeg maar structurele maatregelen had willen nemen... maar dat daar ook zeg maar, de financiële middelen en de tijd voor ontbrak. Ja, als je structureel besparing wil doen, dan zou je bijvoorbeeld iets moeten doen aan automatiseren. Ja, dat kost, dat kost het kwam, investeringen. Het kwam te snel en het ging te hard. Uh, dus ja, ze precies. realiseren zich wel dat die kosten weer terugkomen... maar zeggen we hebben de tijd en de gelegenheid niet gehad ja. om het structureel ja. te maken. Wat is nou in dat hele rapport de allerbelangrijkste aanbeveling die u doet? Dat wij, nou het, het is in eerste instantie gewoon een onderzoek geweest... van hoe, hoe hebben saneringen plaatsgevonden okay. in de recessie. Uh, en maar wij hebben daar zeg maar, aanbevelingen op gedaan. En een van die aanbevelingen is dat je toch moet proberen een, een cultuur te bouwen... waar men continu zeg maar, bezig is met het reduceren van kosten. En dat gaat enerzijds door het heel transparant maken. Dat mensen ook gewoon zien, wat is mijn kostenniveau nu? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de concurrentie? En welke voortgang maken we jaar op jaar om dat steeds een beetje te verbeteren? Een ander punt is dat je ook de mensen op de werkvloer... vervolgens de middelen moet geven om daar ook echt mee aan de slag te kunnen gaan. Dus je moet bijvoorbeeld mensen die gewoon echt op de werkvloer staan... gewoon trainen om te zien waar ze zeg, weest zeg maar, gemaakt wordt... en hoe ze dat zelf kunnen elimineren. Is Nederland een ander soort land wat dit soort dingen betreft... dan de omringende landen nou, daadwerkelijk? Of is het maar zijn het eigenlijk kleine verschillen? Nou, het zijn wel nuances. Er zijn een aantal opvallende verschillen met de andere landen. Ik heb er een paar genoemd. We hebben sneller gesaneerd. We hebben agressiever ja. gesaneerd. Top het down. is top-down gedaan. Uh, maar in grote lijnen is, is, is het beeld eigenlijk in eigenlijk alle Europese landen hetzelfde: dat het grootste gedeelte van die kosten weer terug zullen komen. En is er nou een algemene aanbeveling voor zeg maar, het hele bedrijfsleven, of rolt dat er uh, eigenlijk niet uit? Nou, zeg maar, het implementeren van echt een. Ja, dat je, dat je zorgvuldig te... moet kijken naar je, naar, naar je hele bedrijfshuis. Ja, dat je, dat je hier een cultuurverandering door zal moeten maken... om dit echt gewoon blijvend te laten zijn, deze besparingen. En die cultuurverandering, dat is ook echt puur in bedrijfsstructuur? Of is dat eigenlijk meer in kijken naar je eigen bedrijfsvoering? Ja, het is, het is in feite een kritische houding. Iedere keer weer zeg maar gewoon je onderneming tegen het licht aanhouden. Is dit dan nou nog de meest efficiënte manier... om dit product naar de markt te brengen of te produceren? en is er in de afgelopen 18 maanden niet iets veranderd... waarom we het nu niet structureel op een andere manier moeten gaan doen. Zeg maar jezelf die vraag te durven stellen, dat is een cultuurverandering. Maar die is wel essentieel om uiteindelijk structureel zeg maar, verder te kunnen verbeteren. Oké, okay, hartelijk dank. Dit was het laatste nieuws van de kostenboomerang. Het ging dus over de kostenbeheersing bij bedrijven. U hoorde Jasper de Gouw van adviesbureau KPMG. Hartelijk dank voor uw komst. Alsjeblieft.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 Art Amsterdam, de grootste beurs voor hedendaagse en moderne kunst in Nederland... is woensdag van start gegaan. Ruim 130 galeries bieden hun kunstwerken in de RAI aan. Niet alleen op de beursvloer, maar ook online kunnen geïnteresseerde kunstwerken bekijken. Nou, hopelijk zorgt dat voor betere verkoopcijfers... want de Nederlandse galeries verkeren in zwaar weer. Alsof de economische crisis alleen niet genoeg was... is daar sinds 1 januari van dit jaar ook een flinke btw-verhoging... op kunstobjecten bovenop gekomen. Hoe galeries zich staande houden, daarover gaan we praten met Guus Broos. Hij is voorzitter van de Nederlandse Galerie Associatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe loopt het eigenlijk, dat Art Amsterdam? Daar kan ik wel weinig over zeggen. Die is volop op dit moment bezig. Het is uh, zaterdag en zondag zijn uitermate belangrijke dagen voor een beurs. Ja. Goed, is het we druk? Hebben, uh, we hebben goede drukke opening gehad... Uh, met zeer veel geïnteresseerd publiek. Dus het is onder een goed gesternte is het begonnen. Maar er is nog niks verkocht, hè? De mensen komen eerst kijken. De mensen komen eerst kijken, uh, gaan naar huis, denken daar nog eens over na. En uh, dan zien we pas zaterdag en zondag... en dikwijls ook een week of een twee weken daarna... wat er echt effecten van die beurs zijn geweest. Uh, daar staan dus 130 galeries. Hoeveel galeries zijn er eigenlijk in Nederland? We hebben bruto ongeveer 550 galeries in Nederland... En bij de NGA zijn aangesloten ongeveer 165. Wat bedoelt u met bruto? Nou, bruto, eh, het woord galerie is niet beschermd. Oh. Dus als je naar de Kamer van Koophandel zou kijken... en je zou achter het woord galerie kijken hoeveel daarop inschrijvingen zijn... kom je misschien wel tot een getal van 1200. Ja. Dus <coughs> galeries met beeldende kunst die door u, door u erkend zijn, zal die, ik maar even zeggen. Die, ja. Nou ja, <laughs> zijn de, er, de sector voor, Wat voor omzet draaien die met elkaar? Want waar hebben we het dan over als markt? Als markt is ongeveer 125 miljoen per jaar. 125 miljoen in die vijf, ja. 550 ja. galeries. Wat, wat uh, per galerie is dat dan gemiddeld? Het uh, twee... gemiddelde uh, voor de NGA-leden is dat ongeveer 375.000. Mm -hmm. Voor de niet-NGA-leden uh, 175.000. En wat, wat is dan het, uh, de gemiddelde mm. prijs voor een kunstwerk? Ga, hebben we het overigens meestal over schilderijen... of over beeldhouwwerken? Wat, wat... We kunnen het verdelen onder natuurlijk diverse aspecten. Schilderijen zijn hele belangrijke. Uh, installaties is erbij gekomen. Installaties? installaties kunstinstallaties, dus zoals dat uh, neergezet wordt. Er is natuurlijk maar een hele kleine minderheid die dat koopt. Beelden. Maar wat, als... wat moet ik me daarbij voorstellen bij kunstinstallaties? Bij een kunstinstallatie moet je voorstellen dat... dat um, een, een, ik zeg bijna altijd, een samenstelling van materiële dingen... die een verbeelding realiseren. En dat kan van alles dus soorten Dus niet de pindakaasvloer. Dat is niet de pindakaasvloer. Dat het ja. zou het best kunnen zijn... Ja. Ja, als ik u het zo hoor, zeg. Ja, het, het zou best kunnen zijn: van waardeloze materialen. dat er iets neergezet wordt, een object, een construct. Een, als een, een gat in de grond. Of het aankleden van bruggen, zoals het, het zegt zegt dat dat dingen? Ja. U bent al creatief genoeg ja. om een paar. Als nee, aspecten, nee, helemaal niet. Ik citeer nu uit uh, ongeveer de beroemdste kunstenaar die er ja. het talblik bezig ja. is. die natuurlijk dat gat in de grond heeft gemaakt. Klopt. En daar inderdaad volgens mij miljoenen voor kan vragen. Dat laatste is natuurlijk een heel ander soort vraag: ja, ja. welke prijs je het voor een object die kan maar vragen. Maar wat wel zo is: dat de createur iets neemt wat nog niet gedefinieerd is, en dat naar u toe brengt als kijker. Mm. Ja. En dat als kunst definieert. Nou goed, u zegt dus dat dat is een van de kunstvormen. Dan hebben we inderdaad schilderij, schilderijen, beeldhouwwerk. Wat is nou de gemiddelde prijs van een, van een kunstwerk? Uh, 1500 euro. Gemiddeld. euro. Gemiddeld 1500 euro. En dan, dan heb je je ook... leuks wat kleurt bij de bank? <lacht> ja, heb je hangen. Nou, dat is, dan gaat het ongeveer van 200 euro tot 100.000 euro. Hm. Ja, als ik het even dan bedenk, dan een galerie die verkoopt zoiets van vier kunstwerken in de week of zo. Bij twee vond kun je, ja, dan zou je zo, dat zou je er gemiddeld aan kunnen houden. Zo netjes gaat het natuurlijk niet, zoals wij weten, maar in feite komt het daarop neer. Wordt het een beetje verdiend eigenlijk bij die galeries? Want dat is eigenlijk de centrale vraag. Is daarvan te leven? Nou, de marge op zo'n, echte marge voor de galeriehouder ligt ongeveer op 25 procent. Op een Tot 40, geloof ik, hè? Zij? Oplopend soms tot 40. Ja, dat 40 uh, is een... Uh, dan moet u wel erg veel cortage vragen... Uh, om dat te kunnen bereiken. Maar met normale, wat wij noemen een cortage van 50%, blijft er, geschoond van BTW en andere zaken... Mm -hmm. een ongeveer een 25%. En voor die 25% moet de galeriehouder zijn galerie betalen... Oh. zijn stands op de beurzen, zijn marketing en verkoop. Ja. En die kunstenaar die... die die krijgt dat geld pas als het werk verkocht is... of wordt dat gewoon al door de galeriehouder ingekocht? Nee. De, uh, in de Nederland kun je ook fiscaal gezien... Uh, het is handel als je inkoopt en verkoopt. Als je koopt namens de kunstenaar, dat noemen wij een consignatie dan neemt de galeriehouder geen risico als zodanig. En pas op het moment als de verkoop is... dan zal, uh, verkoopt de galeriehouder namens de kunstenaar. En, en hoe bepalen kunstenaars waar, of in welke galerie ze willen hangen... om het, om het te laten verkopen? De galeriehouder heeft uh, twee oordelen daarover. Hij wil enerzijds een galerie voor de bühne... voor de, voor de publiciteit, mm -hmm. voor zijn bekendheid... En anderzijds hoopt hij ook naar een galerie die kan verkopen. De, er zit een soort balans tussen verkopen, bunen en bekendheid. Ja. Ja, dus dat, want wie dat is, is hierin bepalend over wat waar hangt? Bepaalt een galerie welke kunstenaars hij wilt, wil verkopen... of bepaalt een kunstenaar in welke galerie hij wil hangen? Het is een kwestie van vraag en aanbod. Een kunstenaar die bekend is, heeft de dikwijls zelf te kiezen... Ja, precies. En een kunstenaar die niet bekend is... die moet maar hopen dat hij door een goede galerie... oftewel een galerie, oftewel wow. een verkoopgalerie... echt gevraagd wordt. En wat heeft de crisis nou gedaan met die, met die galerie? Want ik kan me zo voorstellen dat je in de crisis denkt... nou, dat is schilderij, je kan wel even wachten. Ja. Die, uh, dat hebben we ook gezien in twee jaar tijd... hoe ongeveer 25 procent... De hele omzet in de kunst is teruggelopen. Oeh, dat is een zware en de, klap. En de, de galeriewezen is natuurlijk een, een echt bedrijfs, in, aan de bedrijfskant, vennootschapsplichtig, btw-plichtig. Dus de markt wordt onmiddellijk gevoeld bij nou. een crisis. Ja, dan nee. Nou, dat is duidelijk. Mijn eh is dus, iets ook nog een keertje over de btw, want dat is de ja, tweede klap. Ja. He, dus door de crisis is er al een, een, een omzetvermindering van 25% geweest, ja, zegt u? klopt. En dan zijn per 1 januari nog de btw-prijzen omhoog gegaan. Legt u eens uit hoe dat zit. Was het 6%? Uh, het was 6%. Uh, ik heb net uitgelegd dat het in conciliatie 6% is btw over het gedeelte van de uh, bemiddelingskosten moet 19%. Dus effectief was het, 11, uh, was het ongeveer, als je dat helemaal telt... ongeveer 10% btw, mm -hmm. wat er echt op zit op de eindprijs. Dat wordt nu... 19 procent. Dus we zijn ongeveer 10 procent omhoog gegaan in prijs alleen door BTW. En merk je dan dat mensen echt zeggen, nou de groeten maar met je ja, prijzen? Dat heeft, merkt u. Heeft onmiddellijk effect gehad. We hebben meteen in januari al gezien dat in de, in de prijzen, in de omzetten, dat gaat schelen. Dat is echt een koperstaking? Of? Het is niet zo'n koperstaking, maar... Uh, we zaten net op te krabbelen, een beetje uit die recessie om terug te komen. Ja. Als je dan met een nieuwe prijsverhoging moet komen van 10, 11 procent... wat de markt helemaal niet kan, kan dragen, ja. dan, dan heb je een afhoudende publiek. Maar hoe zit zo'n prijsverhoging in elkaar? Want uiteindelijk gaat het altijd om, tenminste, meestal om unieke stukken. Dus hoe weet het publiek dan überhaupt dat het geconfronteerd wordt met een prijsstijging? Omdat in de kunstwereld de prijzen redelijk uh, uh, gerangschikt zijn... Uh, per kunstenaar, per object, per grootte, dat je kunt zien... dit is de gemiddelde prijs dus dat, ongeveer van dat kunstwerk. Als koper weet je, dit wordt 600 euro te ja. kosten... en nu ja. zit er uh, 10% meer btw Dat, op. dat, dat, dan, de, dat kan de, je inschatten. De geïnteresseerde koper, die wat meer op de beurs... die weet, die kan zelf schatten, dit zal ongeveer de, die prijs zijn. Dit is niet de categorie wat de gek vergeeft. geeft. Nee. Dat denk je namelijk als buitenstaander wel. Nee. Nee, kom, kom dat, niet dat voor de galeriehouder kan vragen wat hij wil. En uh, als hij het niet krijgt, dan geeft hij het aan anderen nee. in het buitenland en die verkopen. Er wordt natuurlijk wel gepoogd, en dat is ook de wet verplicht dat er prijsdifferentiatie zit op kunstenaar op hetzelfde object tussen galerieën. Maar die mag niet meer als 2-3 procent ontlopen. Dat Zo? kan niet. Dat is een hele smalle bandbreedte. Ja, omdat namelijk de koper scant online. Hm. Bij wijze van spreken een kunstenaar aan, Aha. langs diverse galeries Aha. af... en heeft daarover meteen ook de prijs te pakken. Dus, dus zoals je vroeger de zaak wel een beetje uh, kon uh, ritselen... zou het maar vriendelijk zeggen, dat kan nu niet meer. Absoluut onmogelijk. Ah. Nee. Um, als je kijkt naar galeries of kunstenaars... die het wel goed hebben gedaan in de crisis, waar hebben we het dan over? Dan heb je het over, over galeriehouders... die in twee dingen hebben kunnen doen. Hun kosten naar beneden brengen. Mm -hmm. Maar ook in een marketing al bakens zijn gaan verzetten. Jones. En dat kan bijvoorbeeld uh, door een, een, een hele goede community... te realiseren van kunstkopers rond je galerie. Oftewel dat jij op beurzen een andere beeld naar die beurzen brengt. Oftewel, een derde punt, wat ook in de pers genoemd is... maar wat zeker is, het aantrekken van een gastcurator... die heel bekend is, naar je galerie te halen... en daar een tentoonstelling te laten... Uh, organiseren. Ja, dus dat, heeft eigenlijk, ja, dat heeft eigenlijk toch ook goede effecten gehad. In elke markt die daalt, zijn er ondanks de daling altijd bedrijven die winnen... en weer bedrijven verliezen. Hm. Tellen we de hele branche op, in het verlies, dan kom je ongeveer op 20, 25 procent. Maar natuurlijk is het zo dat er ook galeries zijn die misschien min 5 hebben gedaan... Hm. en andere galeries die min 50 hebben gedaan. Ja. Kieperen er nou veel galeries om de, de laatste tijd? Ja, in de afgelopen twee, drie jaar hebben wij gezien... dat ook in ons ledenbestand... Uh, wij zijn teruggegaan van een 105, 185 naar 165 leden. En dat heeft deels ook te maken gehad dat galeries gewoon ophouden. A, ze werden zelf al te oud en dachten... ik ga misschien nog vijf jaar door met mijn galerie... maar eerder zijn opgehouden. En ook galeriehouder die... Galeries die opgehouden zijn, omdat oh. ze niet kunnen bolwerken. Oh. En van die galeries uh, die, ja, het klinkt misschien een beetje flauw... maar gerund worden door dames uh, die met een rijke man getrouwd zijn... en dat er gezellig bij willen doen, want dat is toch een behoorlijke categorie. Verdwijnt dat ook vaak of is, is, is, zie je juist daar de klappen niet? Wat er binnenkomt in het ga Nederlandse galeriewezen... zijn steeds meer jonge, professionele mannen en vrouwen... die het galeriewezen uitoefenen als een professioneel bedrijf uh -huh. de afname van het aantal galeriehouders... die om die reden, zoals u zegt, een galerie drijven, nemen echt behoorlijk af. Uh -huh. En dat heeft te maken met het economische klimaat, het BTW. Dus het, het schoont ook wel op? Het schoont op, maar de professionaliseringsslag die we ingaan... heeft ook zijn goede kant. Dus een recessie heeft ook op het bedrijfsleven zijn, zijn zuiverende werking... Uh -huh. Ook zijn mogelijkheden waar je naartoe gaat. En niet de laatste plaats. Wat wij natuurlijk gemerkt hebben is de invloed van het internet. Vijf jaar geleden nog ondenkbaar in het galeriewezen. Nu in 2010 volstrekt aanwezig. En over vijf jaar misschien wel heel actief aanwezig. Dus dat zijn distributieplekken, virtueel en fysiek, die aan verandering onderhevig zijn. Dat zijn dan weer de voordelen van de crisis die je ja. achteraf... Ik bedoel, uh, elke, elke, elke, elke, elke crisis heeft ook zijn, zijn nieuwmog. nadeel hebben ze voor. Ja, dat zou ik <laughs> bijna zeggen. <laughs> ik dank u wel. Dat was hoe het ging met de Nederlandse galeries... en hoe ze het hoofd boven water houden. We spraken daarover met Guus Broos... voorzitter van de Nederlandse Galerie Associatie. Dank u wel. Morgen is trouwens de slotdag van Art Amsterdam... in de Rai in Amsterdam. Hoewel het Dank niet wel. als een complete verrassing kwam, fronsten we toch de wenkbrauwen toen we de titel zagen van het jaarverslag van de Nederlandse baksteenfabrikant. Ja, je leest wat af, hoor. Maar wat stond daar? Rode cijfers tegen inkt zwarte achtergrond. Met name door de ingezakte woningbouw is de omzet in de baksteenindustrie vorig jaar met maar liefst 21 gezakt, tot 261 miljoen euro... en is daarmee op een historisch dieptepunt beland. Over de crisis in de wereld van de baksteen... en hoe ze tijd prachtig prachtend keer gaan praten met Piet Wijman... voorzitter van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten. Dat klinkt nog eens. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Uh, het jaarverslag rode cijfers tegen inktzwarte achtergrond. Nou, dat klinkt niet echt heel optimistisch. Het, het klinkt zeker niet optimistisch. Nee. Het, is, het is de realiteit dat, dat 2010 voor de, voor de sector een, een moeilijk jaar is geweest. Ja. En wij meenden daar ook een kanttekening te moeten maken. Ook tegen het, het licht van publicaties die we op dit moment zien. Waarbij we, zeggen, waarbij we horen dat de recessie toch uit de dal begint te klimmen. Het gaat allemaal beter. CBS. Ja, maar er wordt ook overal gezegd dat de bouw nog wel heel erg achterblijft. Ja, ja maar goed, ik heb... Een, de afgelopen week een publicatie van het CBS uh, mogen lezen. Daar wordt aangegeven een economische groei van 0,9 procent. Ja. De vlaggen gaan omhoog. En wat wordt er onder andere ook bij gezegd? Oh, de bouw draagt daar aanzienlijk toe bij. Merkt, merkt u dat zelf? Uh, nou, ik zou dat graag willen nuanceren. Want die eerste twee maanden, uh, dit jaar in vergelijking met ja. vorig jaar... waren zeker een stuk beter... Ja. Maar het is wat te makkelijk om dat te wijten aan het, het opklimmen uit het economisch dal. Waar is het dan wel aan te wijten? Nou, misschien herinnert u zich nog dat wij vorig jaar, januari, februari, een, een hele goede winter hadden. Uh -huh. En in die wintertijd gebeurt er niet zoveel. Nee. Nou, dit jaar waren januari, februari prima maanden. En oh, dan, simpel. En dan gebeurt er toch het nodige en dan ja. hebben we al snel een beter resultaat. Het, uh -huh. is, het is te gemakkelijk, dat is één. Uh, het tweede, als we het hebben over de bouw, en dat werd in diezelfde publicatie uh, ook aangegeven. Het valt allemaal wel mee, 17.000 werkelozen. Uh, we hebben hele andere getallen horen noemen uh, in de voorbije jaren. Ook daar zouden we nog wel wat uh, aan kunnen toevoegen. Omdat Heeft wij, het over uh, de hele bouw? Nou, dat is het. De bouw is niet alleen uh, de, de uitvoerende bouw. Maar dan de hebben we ook de ZZP'ers uh, die, uh -huh. uh, die daar niet, uh, niet zo in meetellen. En we hebben nogal wat toeleveranciers... waar, uh, nou, waar het op dit moment zeker nog niet gemakkelijk is. U nuanceert dus het beeld dat die markt zou aantrekken. Laten we het eens even hebben over de bakstenen. Uh, de, de, in de crisis werd er minder gebouwd, minder bakstenen nodig. Waar hebben we het over? Wat, is er maar één soort baksteen? Nee, er zijn vele soorten bakstenen. Ja, en, uh, ik, een belangrijk onderscheid wat wij, wat wij met elkaar kunnen maken. is dat we bakstenen zien uh, in gevels. Met zo'n bakstenen. Ja. En uh, we zien ze in de straat. Dan heet het toch klinkers? Dan zijn het straatbakstenen of okay. klinkers. Nee. Maar... En nu ben ik benieuwd of er nog een derde categorie is. Want die konden wij zelf verzinnen. Is dat er? Ja, dus, nou, heb jij een derde verzonnen? Nee, oh. dat is een vraag. We zaten er toch gisteren over te praten. Ja, deze twee kan je als leek bedenken. Is er nog een derde categorie? Als we het hebben over, over baksteen in zijn originele toepassing... Uh, dan... Uh, nou, je zou er nog een kunnen toevoegen in de vorm van een binnenmuursteen. Dat is weer een... Maar die lijkt Okker. al niet meer op Okker. de stenen. Dus het over straatstenen en over bakstenen voor, voor gevels. Precies. Uh, gaat het met allebei slecht? Het, uh, het is uh, in de metselbaksteen uh, al een aantal jaren uh, moeilijker. Uh, kijken we naar de toepassing uh, horizontaal in de straat... dan heeft het een aantal betere jaren gekend... Uh, de eerste maatregelen toen de crisis inzet in 2008... ook door lokale overheden waren van uh, stimuleren. Van de wegenbouwprojecten. Er werd al het nodige gedaan. Ja. Totdat bleek dat ook de overheid uh, de broekriem moest aanhalen. En dat deed zich vorig jaar met name ook voor. Ja. En vandaar dat wij ook vorig jaar bij de straatsteen een, een krimp hebben maar, maar spelen jullie daar dan niet op in? Met allerlei innovatieve dingetjes... om, om, om het toch voor elkaar te krijgen? Zeker. Ik denk dat, uh, we hebben, ik heb het net noem, ook... Noem eens wat dan. Ik heb net ook iets gehoord vanuit het galeriewezen. Eigenlijk is dat bij, uh, bij ons, uh, ons product niet anders. Uh, het is een... Uh, het is een geweldig mooi... natuurlijk product... Wat, uh, wat we allemaal als volkomen... normaal ervaren. Je loopt door de straat... en je, je loopt in baksteen. Ja. Je loopt... Op Baksteen. Ja. Het is een product wat, wat standhoudt, wat duurzaam is. Alleen, dat moet je wel vertellen. Dat moet je uitdragen en de eigenschappen van keramiek... Ja, aan wie dan? Aan mensen die daar gebruik van maken om in de toepassing iets, uh, iets te doen. Ja, maar ho hoezo? Ik bedoel, een, een metselaar of, of een architect weet... Ik denk dat 95% van de huizen in Nederland met bakstenen gebouwd wordt. Ja, ik bedoel, dan kan u reclame maken wat u wil. Maar dat is toch wat het is dan? En ja, de wegen worden uh, geplaveid met uh, klinkers. Ja, dat is het ook. Wat moet u doen dan? Als het was, zoals u zei, hoefden we niks te doen. Nee. Maar zo is het niet. Oh. Uh, daar is, er is nog heel, heel wat werk aan de winkel... Om, uh, om uit te dragen wat het keramisch product kan, uh, kan doen... En aan de andere kant, en dat is een maar, opgave maar die, die de industrie ook... Maar nieuwe systemen dan? Of nieuwe ab, toepassingen? Of, absoluut. Dat v, v, zijn zaken, geef eens wat voorbeelden. Ja, daar, daar zijn, daar zijn wat, wat zaken die daar heel nadrukkelijk in meespelen... om in, in geveltoepassingen meer te kunnen doen met bakstenen... dan dat we dat vanuit het verleden konden. Denkt u, denkt u bijvoorbeeld aan, aan prefabricageoplossingen... Hè, waarbij je elementen aandraagt om een gebouw op te trekken... Waar dat in, in het verleden ja, eigenlijk niet gebeurde, omdat er snel gebouwd moest worden en baksteen ja, nog baksteen steeds gestapeld wordt op de bouwplaats en dat veel te lang duurt. Hoe kan je dat, je dat, kan je je dat veel stellen, sneller doen? Nee, dan lever je prefab gewoon al een heel muurtje aan. Precies, dat betekent dat er dus samenwerking gezocht worden in de keten. kan je natuurlijk He? ook op straat Met... doen, toch? Op straat gebeurt dat ook. He? Dat hebben we ook al vierkante al aanleveren. Aan. Absoluut. Als wij kijken naar de straatsteen... dan zien we daar een groei van meer dan 60% van mechanische pakketten... waarbij in feite vierkante meters op een pallet worden aangeleverd... door een machine worden opgepakt en in één keer worden neergelegd. Dat betekent dat het vak van een stratenmaker een stuk makkelijker wordt... en tegelijkertijd de productiviteit toeneemt. Want dat gaat echt met een factor 2 tot 2,5 omhoog. Meneer Wijban, ik herinner me van vroeger al die uh, paksteenfabrieken... die stonden langs rivieren en die hadden rivierklei nodig en zo. Is dat nog steeds zo eigenlijk? Dat is nog steeds zo. Die zijn uh, van, van origine daar gesitueerd. Toen hadden we het over een fabriek stond op zijn grondstof, ja. op de klei. Ja. Inmiddels wordt die, die klei wel aangevoerd vanuit... Andere gebieden. Het zijn, het zijn ja, want je het, kan niet blijven graven natuurlijk. Je kan niet blijven graven, maar bovendien praten we inmiddels over... meer dan 3000 verschillende soorten baksteen... waar het gaat om kleur en ook uh, oppervlakte. Uh -huh. Dat kan niet met één soort klei. Dat nee. moet je maar mengen, moet je recepturen maken... Maar die fabrieken die zijn daar. Hoeveel fabrieken hebben we het over? Wij, wij hebben op dit moment 35 fabrieken in dit land. Okay. Misschien wel aardig om te vertellen dat we er in de jaren 70... nog bijna 300 hadden. Echt waar? Ah, dus daar heeft een nadrukkelijke concentratie plaats gehad. Uh, het, zijn inmiddels ook, uh, ja. het is procesindustrie, kapitaalintensief, intensief... waar uh, ja, een, een hoge kennis van keramiek uh, wordt, uh, wordt toegepast. Die rivieren, daar zijn we nog steeds. Want die grondstoffen worden met schip aangevoerd. En misschien wel aardig om te vertellen... Dat die grondstoffen, dat is een vernieuwbare grondstof, die ja, klei. Dat, die gaat, staat, dat raakt een keer op. Die gaat dus nooit op de, uh, de hoeveelheid klei die de industrie onttrekt aan de uiterwaai. Die komt vanzelf eraan, waaien. Die, die wordt door middel van sedimenten, hè, vanuit de berg. Een goede handel eigenlijk. Je gaat gewoon zitten wachten en het komt binnen. Nou, daar waar wij praten over... Hoe kunt u We, dan nog af en toe een verliesje maken? Ja, je zou het, je zou het niet weten. Nee. Maar dat, is wel, dat is een belangrijk element. Hè. Het product is vernieuwbaar. Bovendien, dus duurzaam. Is duurzaam. Daarmee wordt ook landschap gecreëerd. Als we kijken naar de rivierlandschappen zoals die zijn. Die zijn in belangrijke mate meegemaakt door de industrie. En nog een bijkomend voordeel. Wij herinneren ons allemaal nog de hoogwaterproblemen in midden jaren negentig door die ontgrondingen die plaatsvinden... wordt ook nog een keer ruimte voor de rivier gecreëerd. Ja. Dus wat dat betreft dragen wij letterlijk ons steentje bij kijk, kijk, aan een goed milieu. Kijk, geweldig. Elk argument is geldig nu, hè? Maar, begin... nou, nee, dit zijn reële argumenten. Jawel, vast wel. Ik ben zo benieuwd hoeveel bakstenen er nou ongeveer gemiddeld in huis gaan. Dan moet u denken aan ongeveer 7000. Zo weinig? Zo weinig, dan hebben we het over een rijtjeswoning. En kijken we, kijken we naar het aantal woningen. Vorig jaar waren er weinig, weinig woningen opgeleverd. Er waren er maar 55.000. Dan zie je ook nog dat dat minder grondgebonden woningen zijn. Dus meer hoogbouw. In een hoopbouw is het gemiddeld aantal stenen per woning nog Middelal, minder. Dus ja. dat neemt af. Ja. En, en heeft u dan ook concurrentie van andere materialen? Dat architecten zeggen: Nou, laat die gevelstenen nou maar eens een keertje zitten. We nemen hout of we nemen. In, in de woningbouw uh, wordt heel veel baksteen toegepast. Ook wel hm. wat andere materialen, maar heel veel baksteen. En als we praten over de utiliteitsbouw. Ja, dan is dat, uh... Dus geen concurrentie eigenlijk. Nou, dan is er nog steeds concurrentie. Maar wat, wat de industrie nodig heeft, en dat zou ik toch graag uh, nog, nog aangeven, dat is dat waar wij praten over woningbouw. En 55.000 woningen vorig jaar. Dat is wel en, erg weinig. Dat is veel te weinig. Ja. Als we weten dat er een bouwopgave is van 500.000 woningen tot 2020. Meneer Wijwan, en daar moet iets gebeuren, vinden Van wij. u wordt verwacht dat u de verlossende woorden spreekt. Hoe gaat u de branche uit het slop trekken? Nou, wij kunnen dat niet alleen. We hebben het gehad over. Er moet, er moet vernieuwend worden gekeken naar product- en producttoepassingen. Ik heb je daarnet een voorbeeld gegeven in de vorm van prefab. Ketensamenwerking zoeken. Maar wat ook nodig is, is dat de overheid ons helpt. En dan heb ik het niet alleen over de, de vaccinindustrie, dan heb ik het eigenlijk over de bouw in de breedste zin... om de woningbouw te stimuleren. De behoefte is er, maar de woningbouw zit op slot. De woningmarkt en dan moet de zit overheid wat doen? Nou, ik zou ervoor willen pleiten dat daar waar starters op dit moment... eigenlijk niet meer aan een woning kunnen komen... ze kunnen het niet financieren, ze komen er niet meer aan... dat de overheid, als we het hebben over een overdrachtsbelasting, die zou strepen voor een periode uh -huh. voor starters. Om daarmee in feite te helpen de woningmarkt voor te trekken. En u bent bepaald trekken. niet de enige die dat roept. De makelaars ben... roepen dat. Uh... Ja, alleen de overheid die, die zegt dat dat geld kost en die ja. doet dat niet. Maar ik geef u simpel aan... 6% van niks is volgens mij nog steeds niks. En op het moment dat die bouw aan de gang gaat... en daarmee uiteindelijk via allerlei andere belastingen... die de, uh -huh. die de overheid kan heffen inkomsten binnenkomen, doe je volgens mij een goede zaak. Dus het zou een investering zijn die weer meer zou opleveren. Het zou als ook, de bouw daardoor weer aantrekt. Absoluut. Het zou ook uitkeringen schelen omdat mensen aan het werk blijven. Precies. Dus dus ik dacht, waar komt dat argument? Ja, wel dus leuk ik... om eens wat te horen over bakstenen. Ja. Wat hebben heeft het echt nog nooit over Hartstikke gehad. Hartstikke mooi. Een andere maatregel oh, waar je aan zou kunnen denken is dat, uh, want het is niet alleen nieuwbouw waar we het over hebben. We praten ook over renovatie. Op dit moment hebben we nog, uh, nog heel even de BTW uh, maatregel. Laag BTW tarief. Hmm. Het zou heel goed zijn om dat nog een tijd door te trekken. Omdat Die we nog, we nog lang niet zijn. Okay. Het. De wondere wereld van de bakspen. baksteen. <lacht> u goede <hoorde> Piet Kwijnman, <lacht> voorzitter van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten. Volgens mij is het een fantastisch mooie branche, in ieder geval. Hartelijk dank Absoluut. voor uw komst. Graag gedaan. Dank. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter: twitter.com/schuine-tros in Bedrijf. En na een afwezigheid van drie weken is bij ons weer aangeschoven... Willem Overbos van de MKB Service Desk. Dag, Willem. Goedemiddag. Uh, we gaan even naar, kijken naar wat uh, opvallend MKB-nieuws. Uh, dan was om te beginnen een bericht in het Financiële Dagblad... van uh, afgelopen donderdag. En uh, daar ging het erover dat de presentatie van MKB-ondernemers... Van, van, van starters of zo, die, die, die een krediet nodig hebben... dat, de, dat hun, hun presentatie abominabel is. Ik zou hem zeggen van hun businessplan. Wat doen ze verkeerd? Waar gaat het fout? Um, nou even nuance. Uh, starters, het zijn wel bedrijven. Hè, dus het gaat hier over de kredietadviseurs. Die, uh, die stellen dat uh, ondernemers nogal wat wensen overlaten... bij de presentatie van hun plannen bij mm. banken. Als het gaat over kredietaanvragen, mm -hmm. werkkapitaalfinanciering. Okay, het, is algemene, ja. het is algemeenheid. En in het bijzonder uh, financieringsaanvragen vanaf 250.000 euro tot een half miljoen. Dan ben je al wel even serieus bezig. bezig. Dus, maar het de, gaat wel over serieuze bedrijven. Ja. Het gaat over serieuze ondernemers. Maar toch zie je dat heel veel ondernemers... en dat stellen ze... Een, uh, het eigenlijk nalaten om heel doordacht bezig te zijn... met de presentatie van... A, het plan. Want ze hebben natuurlijk een droom. Ze hebben een visie. Ze willen hun bedrijf uitbreiden, een nieuw pand kopen, nieuwe machines kopen... en daar zoeken ze financiering voor. Dat hebben ze allemaal bedacht. Maar ze vergeten eigenlijk dat, om die financiering ook te krijgen bij de bank... dat je a, die financiële aanvraag goed zou moeten voorbereiden... en b, dat je het ook zou moeten presenteren bij een accountmanager. Ja, maar dat, en daar dat, gaat het vaak het mis. Het is logisch natuurlijk dat ze daar nooit voor opgeleid zijn... en ook nooit voor bedacht zijn. Nee, maar je presenteert ook bij een klant als jij een product verkoopt. Dus ja. je bent als ondernemer natuurlijk altijd bezig met het presenteren van een idee of je eigen product. Hm. Alleen vaak is die bankaire financiering een sluitpost. Ja. Nou, alles is al bedacht. En je vergeet nog even dat je. Maar je zou zeggen, een bank die moet opletten of dat op papier gewoon een goed plan is. En of dat nou goed of slecht gepresenteerd wordt. Ja, who cares? Ja, en dan moet je presentatie denk ik wel echt zien. Dat de onderneming. Die, de bank, die account manager, die uh, moet de ene kant natuurlijk overtuigd zijn van de ondernemer. Is dit wel een bedrijf? A, kan de, de man en het plan. Zijn. En dat is natuurlijk altijd wat ze zeggen. Ja. De man en het plan. Ja. En is deze ondernemer man-vrouw in staat om uh, die financiering, dat geld dat wij hem of haar geven... ook daadwerkelijk terug te betalen. En dat is niet alleen maar dat het een dichtgetikt financieel plan is... maar dat is natuurlijk ook gewoon de, de referenties... die de man of vrouw als ondernemer al opgebouwd heeft... En je moet dus niet vergeten als ondernemer, en ik denk dat dat in dat, uh, in dat stuk naar voren komt... En natuurlijk is het uh, korf op de molen van de, de kredietadviseur. Die helpen jou als ondernemer bij het uh, uh, maken van een goed plan, een goed advies. En ook bij de presentatie daarvan. Precies, en daarmee verhogen ze de kans dat jij gefinancierd ja. wordt. En daar gaat het als ondernemer natuurlijk altijd om. Let op, je hebt niet altijd zo'n kredietadviseur nodig... maar het kan in veel voorkomende gevallen, als jij die financiering echt wil hebben... natuurlijk heel goed zijn om van jezelf te weten of jij zo'n financieringsaanvraag goed kan maken... en goed kan voorbereiden en goed kan presenteren. En bouw je dan bij de bank, bij zo'n accountmanager... ook echt een relatie op? Als je het goed doet, wel. Um, wat, je, wat, wat ook gesteld wordt, is dat die relatie natuurlijk een beetje onder druk staat de laatste tijd. De grote banken hebben ook last van de kredietcrisis, dat, dat weten we allemaal. Mm -hmm. En je ziet dat er steeds minder tijd is om met jou als ondernemer in gesprek te gaan. Die accountmanagers hebben steeds meer accounts, steeds meer klanten die ze moeten bedienen. Waardoor de tijd dus per se. Je krijgt al drie minuten. Je krijgt drie minuten. En de volgende keer zit er iemand anders. Nou, en dat is ja. natuurlijk niet goed voor het opbouwen van de relatie. Laat nee, staan ja, voor het dus doen die, van je pitch. die banken kunnen daarin ook wel verbeteren. Ja, het ligt aan twee kanten. Dan is er een nieuws uit de wereld van de webwinkels. Uh, st het stagneert een beetje. Het verbaasde mij, uh, dat verhaal eigenlijk. Ja, de, wat, wat ze zeggen is dat het stagneert. Terwijl tegelijkertijd zie je dat de, uh, het aantal transacties stagneert. De totale omzet, als we even de, de, de markt van de, van de webwinkels. In Nederland is de totale interneteconomie 24 miljard. Dat is bijna veel. In Nederland? In Nederland is dat het, is zeer veel. Dat is heel veel. Boston Consultancy Group heeft dat uitgerekend. Daarvan is de helft. 12 miljard is internet aankopen gerelateerd. Dus het is een behoorlijke markt. Um, en bij stagneren zien ze dat het aantal transacties wat afneemt, maar die totale markt die blijft groeien. Sterker nog, die gaat verdubbelen in de komende een paar jaar naar zo'n 42 miljard in 2015. Dus maar waarom het is een... stagneert hier dan? Hij stagneert omdat het aantal transacties online iets af lijkt te nemen. Al in ieder geval volgens Ernst Jong. Omdat klanten steeds meer gaan klagen, webwinkeliers... steeds meer gaan klagen over het feit dat bestellingen misgaan. Dat de kwaliteit van webwinkels achterblijft. Dat uh, ja, leveringen niet goed worden gedaan. En dat is natuurlijk best opvallend. Want juist daar waar je denkt dat die markt een enorme groeipotentie heeft, zijn er dus ook steeds meer toetreders in die markt. Steeds meer bedrijven, ondernemers die denken: hé, hey, ik ga ook een webwinkel starten. Maar blijkbaar vergissen die zich in de complexiteit van het verkopen van een product op internet maar, aan de consument. Kennelijk is het zo als jij een, een, een webwinkel hebt en je moet een boekje versturen: uh, dat als jij 100 klanten hebt, dan is dat nog goed te doen. Maar zijn het er ineens 100.000, dan kun je het niet meer? Nou, dan verhaal we ik wel, wel wat in je logistieke processen, Tineke. Honderd boekjes kun je zelf nog in een kast neerzetten. Ja, precies. Maar hebben ze daar dus niet goed over nagedacht, over nee. explosieve groei? explosieve groei betekent, of het al, hè, van honderd van naar honderdduizend is... dat is natuurlijk enorm. Een bol.com heeft dat natuurlijk perfect voor elkaar. Die ja. hebben een TNT of die hebben een grote ja. verzendhuis... waar alles perfect geautomatiseerd is. Maar juist die slag van het staat in een schuur... of het staat bij jou op de zolderkamer... of bij jou in je bedrijf qua voorraad en je moet door... Naar een groot volume, ja, dan gaat uiteindelijk die klanten onderleiden. En wat het onderzoek van Ernst Young zegt is... pas op, winkeliers, zorg ervoor dat je die klant ook blijft behouden... en niet alleen maar voor een eenmalige transactie gaat. En er zijn dus kennelijk veel klachten. Precies. 45 procent meer dan vorig jaar. Ja, ja en dat is ook heel veel. Dat is heel dat veel. Klacht. Dus er is echt iets om op, voor op te passen voor de, voor de ondernemer. Die moet oppassen dat hij zijn consument niet kwijtraakt. En dan eh, tot slot was er nog... Uh, uh, uh, vermeldenswaardig dat er een concurrentiestrijd uh, gaande is in de telecomsector. Dat uh, KPN eigenlijk wordt aangevallen door bedrijven zoals MTTM, dat is Message to the Moon. Vertel daar eens wat over. Hoe gaan ze die strijd aan? Ja, ik vond het een, een inspirerend nieuwtje. Ik zal hem even kort toelichten. MTTM is een bedrijf dat in 2006 gestart is. Uh, vorig jaar al in de, de FD Gezellen Award stond. Uh, in omzet gegroeid is van, van 0 naar 1,5 miljoen in 2009. 2,6 miljoen volgens mij in 2010. En de ambitie heeft om 18 miljoen te gaan doen in 2011. Dat is gigantisch voor een bedrijf wat nu een paar jaar bestaat. En inderdaad. Ja, ik zou zeggen, de ballen heeft om KPN te gaan aanvallen op een eigen, op een eigen ze markt. Kopen ze kopen gewoon belminuten in. Ze kopen belminuten ja, in. Ja, ook bij KPN. Dat maakt juist nog veel grappiger. Ze grappiger. geven 5% van het voordel direct aan de klant, houden 5% voor zichzelf en 5% gebruiken ze om hun incassorisico af te dekken. Dat is natuurlijk prachtig. En wat je ziet, dat er heel veel bedrijven zijn die snelle groeiers zijn, die starten vanuit een incubator faciliteit. En dat vond ik het leuke van dit bericht, dat je ziet dat dit ook weer zo en, bedrijf is. dat doe je als, als kraamkamer aan de een, universiteit ja, of zo. Ja, en maar ik nog even, Willem, ja. ik bedoel, een serieuze is het toch niet. Als KPN er echt last van krijgt, dan verkopen ze toch die minuten niet meer... en de groeten en tot ziens. Het zal een serieuze strijd zijn. en Wat is serieus, uh, Peter? Serieus is het, vind ik nog steeds, als een ondernemer het lef heeft... om ervoor te gaan en uh, enorme groeicijfers laat zien... En het lef heeft om zo'n grote partij aan te vallen. Dat vind ik gelijk serieus. En natuurlijk zijn voor hem, dat zegt hij ook in het artikel... als hij op een gegeven moment de 50, 60 miljoen omzet raakt... en dan zegt de partij, ik ga je kopen. Thank you very much. Bye-bye. Ja, like bye. Hartelijk dank. Bye-bye ook tegen Willem Overbos. Hartelijk dank, Willem. <laughs> bye bye. Uh, hij is van de MKB Service Desk. En na het nieuws van twee uur... dan zijn we bij u terug met twee gasten. En met hen gaan we praten over zaken doen in en met China. Wat ons betreft heel graag. Tot zometeen.